9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een enorme overwinning voor de milieubeweging. Want oliebedrijf Shell moet zijn CO2-uitstoot drastisch verminderen... heeft de rechter besloten in een zaak die was aangespannen door onder meer milieudefensie. Shell doet volgens de rechter niet genoeg tegen de klimaatverandering... Klimaatactivist Danielle luisterde mee op de stoep van de rechtbank. Ik hoopte dat het dit zou worden. En we zijn super blij dat ze nu een verplichting hebben gekregen. En dat ze dus echt eraan moeten werken. En natuurlijk Shell is niet alleen verantwoordelijk. Maar ze zijn wel een grote partij hierin. En we hopen dat als één partij begint dat andere partijen ook zullen volgen. De uitspraak is bijzonder. Het is voor het eerst dat een rechter oordeelt dat een groot oliebedrijf iets moet doen aan de uitstoot van broeikasgassen. In 2030 moet Shell de uitstoot hebben verlaagd met 45 procent. In Rusland gaan ze een stapje verder in de strijd tegen het coronavirus. Daar worden nu ook dieren in geënt. Onder meer fokkers en mensen met huisdieren zouden interesse hebben. Sinds het begin van de pandemie zijn er nertsen, katten, honden en apen besmet geraakt. En van in elk geval nertsen is bekend dat ze het virus kunnen overdragen. Aan het eind van de middag hebben twee mannen op de snelweg A20 zo'n ruzie gekregen dat er eentje naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een man van 54. Hij werd gestoken door een andere automobilist. Na hun ruzie zouden ze naar een dijk zijn gereden en daar werd een man nog gestoken. De politie is nog op zoek naar de ruziemaker. Ze worden steeds meer verkocht. Zorgchalets. Oftewel mini-huisjes waar je je oma of oude moeder of vader in kan verzorgen. In IJsden, in Limburg, werd vandaag zo'n zorgchalet de achtertuin van Chris ingetakeld. Ik werk zelf in een verzorgingshuis in België en ik heb ook gezien wat dat daar met de lui deed. En toen dachten we, eigenlijk moeten we dit straks niet willen. Stel dat ze straks naar een ze moet en verkennen een bepaalde tijd niet meer. Dat moet we niet willen, dat gaat, dat gaat ze niet verleven. Het minihuisje kost een ton en is van alle gemakken voorzien en heeft zelfs een eigen huisnummer. Zo wordt mantelzorgen voor oma een stuk makkelijker, denkt de familie. Het weer valt vanavond nog wat regen, morgen in de loop van de dag droog, vooral in de middag dan af en toe zonnig en zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan op dit moment acht files. De meeste leveren maar vijf minuten vertraging op. Uitzondering is de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Westpoort en aansluiting met de A10 vier kilometer en de vertraging is 20 minuten.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 Addicted to the words to the song. There's a different kind.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 Uh, dan moet je nee, daar wonen. Je. De E-Ring heeft ja. het ook niet gedaan. Ge ge ge nee. Niet zo'n hartstikke uh. nee. nee. uh, die, oh, die hebben daar gewoon geld meegenomen. Dat hebben we gelukkig nooit gedaan. Die zijn daar bijna failliet aan gegaan. Dus wat dat betreft. Oh, ja, uh, ja, dat, dat is een niet, ramp nee. geweest. Nee. Dus. Uh, Toch even. Ja. Je, je zegt keyboard en computer. Ja. Omdat oh, ja. we natuurlijk de jaren zeventig als, als, als een referentiepunt hebben. En uh, ik kom zelf uit een heel ander vak, de architectuur. Maar daar heb, heb je dus ook de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 En dan kan je er even lang in zitten. Alleen het kost, minder. Het kost ons minder. Ja, ja. Oké, okay. ja, ja. nou, maar dat was eigenlijk een blessing in disguise. Okay, ja. Want dat heeft een hele energieke plaat opgeleverd. Ja, wat leuk. Ja. Dus ja. Maar is het echt zo inderdaad? Dat bentgevoel is een beetje weg. Zo nee, maar dat is, dat is natuurlijk nou. al, al tientallen jaren aan de gang. Dat niet iedereen meer daar overal bij dat is. Vroeger was meer een schoolreisje, zeg maar. Als als een plaatje Ja, we bij en, elkaar zitten. En ja, en... Ja, uh, ja. Dat, ja. En niet dat ja. iedereen zich voortdurend mee bemoeide, maar het was toch wel meer ja. uh, een gezamenlijk ding. Een gezamenlijk product, inderdaad. Ja. En ah, okay. uh, dat is natuurlijk veranderd. En dat, ik, ik zeg niet dat het beter of, of slechter was. Dat maar mensen individuele werden, of uh, ja, waardoor zou dat komen dan? Ja. Nu bedoel je? Ja. Nee, maar het is ook de techniek. en, en de techniek kan dat het, het ja, ja. Niet iedereen hoeft ook al over, overal meer bij te zijn en mensen...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 Ik kon echt, geen overdub, geen nood werd gespeeld zonder dat ik erbij was. Ja, ja, ja, ja. dat kan maar me voorstellen. En nu heb ik ja. gewoon de gitaar. Doe uh, Marcel, het Marcel, ja. dit is het de idee. Deze partij moet je zeker spelen en voor de rest probeer Vul maar het wat. het erin. Oh. Ja. En, en dat doet hij.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 Uh, tijdens Phantom of the Night. Dat was Root Screen, had hij heel erg gepromoot. Okay, Mede door ja. hem was, is het een groot succes geweest. Hij draaide uit iedere ja. avond. Op een gegeven moment kwam die plaat in de top 10, die uh, LP. Ja. En toen schreef, toen schreef hij een prijsvraag. Schrijf een, uh, een recensie over kajak en, en over de muziek en over de teksten. Ja. En toen kreeg iemand uh, die schreef... Uh, ja, a first Signs of spring... dat gaat over een vogelverschrikker in de winter. <laughs>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 Waar haalt hij het moet vandaan? Ik ga accepteren hè? Dat, dat, zo, dat, dat zo overkomt, zo vertalen. Ja, ja. Nee, dus je kan ja. niet voorspellen wat mensen uit jouw nee. uh, teksten en muziek trouwens ook uh, niet halen. Want ja, ik merk gewoon dat er veel recensies zijn natuurlijk oppervlakkig en denken van ja. Je hebt gewoon niet gehoord dat ik wat, wat, jij wel wat, wat, wat dat ik erin nee, heb nee, gestopt. Hè? Nee, en, ja, uh, ja.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 Hal Stebe heeft zo'n prachtig... Uh, ja, dat hij dat naar boven gaat. Van, en, uh. Oh, <laughs> dus daarom...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 Dus uh, het is een, ja, hele, ja. Heel, ja, eigenlijk een heel beperkte manier van uh, met elkaar omgaan. Maar aan de andere kant, het, het werkt wel. En, uh, maar ik heb dat soort gesprekken al wel meer gehad toen we met Campbell speelden. Toen zijn we echt met een bus zijn we, door Europa getoerd. Ja, ja. En dan heb je het wel wat meer maar ja. ook dan nog. Dan nog, denk je van, dan heb je toch, zit je 24 uur met, met, met elkaar, uh, uh, breng je door. En,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 het is de vak natuurlijk om daar grapjes over te maken. Ja, ja, ja, maar ik, ik, ja, ik, ik word er ook uh, gebreid blokfluiten, noem ik het altijd, zeg maar. Dat is een Harry Jekkers volgens mij. Ja. Maar uh, dat gevoel heb ik ook wel een beetje soms. Okay. Ja, ja.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 Week. Het is een fijne ploeg, uh, ja. je staat wat voor volle zalen, uh, je hebt goede ja. omstandigheden, goed eten, als het moet ja. ga je in hotel, niks, geen probleem. Maar ja, dat spelen, je speelt maar zo weinig. Op een, je speelt 20 <laughs> minuten op, op 2,5 ja. uur ben je bezig. Ja, dat is waar, en, uh, ja. Ja. Dus je komt nooit op gang. Dus het nee. is heel zwaar voor een muzikant eigenlijk. Ja.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 er zitten, er zitten vier heigende muzikanten achter je die willen ja. spelen. En oh, dat, uh, dat is, het ook is een beetje topzwaar geworden. Ja, weet je? Dus, dus ja. dat, daarom heeft hij voor één muzikant gekozen. En, uh, ja. uh, dat doet Rens prima, dus ik vind, ja. ik vind het goed. zolang ja, ja. ik mag schrijven. Ja. En je hebt het uh, Queen opgetreden, dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat is wel een pijnlijk verhaal zelfs. Oh, pijnlijk. Ja. Ik, uh, wij speelden met Queen in het uh, congresgebouw. Uh, al, ze waren net opkomend, zeg maar. En het was, ja, uh, we hadden dezelfde platenmaatschappij, de EMI. IMI. En dus die hadden op ons een soort dubbel bil gezet. Zeg maar. Wij ja. speelden wel eerst en ze waren officieel hoofdengd. Maar goed, wij waren hier bekender dan Queen. Dus wij speelden in het uh, congresgebouw en we deden het voorprogramma. En, uh, nou, ze waren al niet zo heel erg uh, royaal met licht en geluid. Het was echt wel een gevecht yeah. tussen onze ploeg en de ploeg van, van Queen. Okay. Dus, uh, nou goed, we, we deden ons ding. En ik denk, nou, nu komt Queen. En ik vond het, uh, Killer Queen, vond ik fantastisch. Hè? Ja. En Bohemian Rhapsody was nog net niet uit. Nee. Volgens Killer mij speelden, ze dat die avond ja. het voor het ja. eerste. ofzo. Ja. Ik vond het ja. Killer Queen fantastisch. Ik denk van nou, dat gaat dat worden. Nou, ik vond het helemaal niks. Ik vond het echt, het was van dik hout, zag mijn planken. Oh. En het Killer Queen hadden ze, alles kwam van band. Al die koortjes, ja, natuurlijk konden ze die niet live doen. Dat snap nee. ik ook wel. Nee. Maar het was een ontzettend slecht geluid.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 Een vind ja, ja, ja. Nee, ik, ik vind het wel een mooi nummer: ja. Killer Kill Queen. Ja, ja, fantastisch. Ja, ja. Maar life kan er niet uit te vinden. Het is nee. uh, ja. ontzettend uh, echt van dik houtzag met muziek dat uh, ja. uh, optreden. En, uh. She keeps some in her pretty cabinet. Every cake, she says, just like Maria Antoinette. Job and Kennedy and at a time With an invitation you can't take care carry on cigarettes Well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen, got body of Dynamite with a laser beam Guaranteed oh, to oh, blow your oh, mind oh, recommended at the price Insatiable and in appetite She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness little man, trying to Indigate your mind then again, killer, incidentally Use it in that way her The came naturally from Paris Naturally, naturally. Because she couldn't care less, But stimulus and precise she She's a killer Queen girl Genity. Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Temporarily out of action. Temporarily out of touch. <laughs> absolutely right She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, integrity, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Who recommended other price, Insatiable.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 De rest rij je naar Groningen. Ja, dat is waar. Dan ben je al vier uur mee kwijt, heen en weer. heb je nog niks gedaan. Nou, maar blij zijn dat je niet in Amerika zit. Maar dan ga je met de bus. Je gaat niet van New York naar... Nee, ga je autootje. Ja, Dat is waar, ja. dan word je gereden. Nee, maar goed, kijk, als het logistiek goed geregeld is... Ja, dan kan je... En je hoeft niet te veel te doen behalve het spelen, want dat is essentieel...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 Ja, ja ja ja ja die merchandising is heel belangrijk. ja en je die ja, verdienen ja. trouwens meer aan t-shirts dan aan, aan platen trouwens ja, dat is belachelijk <laughs> ja die, die, die, die koop je voor 2,50 ja. en die verkoop je ja. voor 20 euro <laughs> ja tel uit je winst ja het is ja. gewoon uh, ja ja denk, ik kan ja, t-shirts gaan verkopen in plaats van albums ja de marge is iets groter maar goed dat is natuurlijk uh, geintje maar uh, ja. nee maar het het het het, het, het uh, als er iets is wat mij stopt met optreden... dan is het de fysieke ongemak... Ja, oké, afslootstelling. Ja, ja. Niet ja. omdat het ja. niet leuk is om te spelen. Nee, natuurlijk niet. dat is het nee, leukste. Ja. Ja. Maar Heb ik gehoord, moet je ja. kiezen, ja. dan kies ik het, ja. Het, ja. Het, okay. het, het, het, het schrijven. Toch nog even wat je nou als muzikus, als, als gelooterd muzikus echt veel voldoening geeft. Hè? Ja. Dus, uh, we hebben het gehad over wat fans... Die, uh, we hebben over die teksten gehad. <coughs> maar zijn er dingen...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 Het beroert, zo slecht, maar het raakt je dan wel. Want Tuurlijk, aan de, aan de ja. andere kant van de wereld zit dus iemand ja. die geraakt is door dat, wat jij ooit hebt bedacht. Ik en die doet dat, dat in zijn eigen kakkermekkige manier. Eigen, ja. manier. Als, doet, legt hij zijn hart daarin? Ja. En als Tom ons scherpe ziel nu en naar Maleisië gaat, om daar als persoon. <laughs> dan word je als held ingehaald, denk ik.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 uh, niet dat het allemaal briljant is, maar... hoe ja. kwam ik daarop? Hoe, uh, hoe is dat ja, idee ja, ontstaan? Ja, ja. Ik kan ook niet uitleggen hoe dat maar, werkt. Maar, nee? dus, uh, maar ja... de Ton van 1973... was natuurlijk wel iemand anders dan de Ton van is nu. meer, ja. ja. Uh, dus wat dat betreft... Ja, je, je, je kijkt ook naar iemand anders. In een, ja. in, in, in, het is wel een... Een, uh, een glooiende lijn geweest uiteindelijk... zeg maar, met wat hobbels en zo. Maar uh, het is... in wezen nog wel dezelfde... dezelfde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 Nee. Maar uh, uh, dat idee van uh, dat schild en die, die dubbele zwaarden en, en die ja. lettering, dat is allemaal van mij. Okay. En uh, in, in, is die open? Ja, hij is open. Hè? Ja. Nou, ja, de binnenkant zie je allemaal, allemaal uh, illustraties uit, uh, uit de middeleeuwse. Ja, boek. ja, ja, dat is het boekje inderdaad, daar kan je het aan herkennen. Ja, ja. ja. ja. ja. En uh, dus om, om het echt een, een context te geven. Ja, in de ja. ja. het is ook goed dat je overal de, de teksten geeft. Ja, inderdaad. dat vind ik Ja, ja. ja want je verstaat ja. ook niet alles. Dus, uh, uh, en ik vind ook als je tekst wil meelezen, dat is prettiger dan dat je zit te pieken, wat, wat zegt ja, je nou eigenlijk. Ja. En, uh, maar kortom, je bent wel Mr. Kajak, hè? samen met Pim natuurlijk toen de tijd, maar... Wij waren Mr. kayak. ja, Kajak ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, was soms onder mij nu niet geweest, laten we eerlijk nee. zijn, maar dat geeft nee. niet, ik bedoel dat... Uh, ja, ik al niet, is staat wel heel veel op mooi voor, breed. ja.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 Het is onvoorspelbaar wat er gebeurt maar dat is ook geen reden om dat dan maar mee te stoppen omdat ik alleen natuurlijk nee, nog... niet nee, nee ja, het is mijn ja, vehikel ja. om, om mijn nummers uh, ja, te doen ik en uh... nee, ik ben blij dat je het doet ja waarom ja